Drie uur, en ook thuis met het NOS-journaal. De onderhandelingen tussen Griekenland en de internationale kredietgevers... moeten binnen een paar weken zijn afgerond. Volgens voorzitter Juncker van de Eurogroep moet er gauw een akkoord komen... zodat Griekenland nieuwe steun kan krijgen ter waarde van 31,5 miljard euro. Juncker zei tijdens een vergadering van de ministers van Financiën in Luxemburg... dat Griekenland voor 18 oktober moet voldoen aan de voorwaarden... die in maart met het land zijn afgesproken. Op 18 en 19 oktober is een EU-top in Brussel.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 De Mexicaanse marine heeft een man opgepakt die wordt verdacht van de moord op honderden mensen. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de executie van 72 midden-Amerikaanse illegalen die in 2010 in een massagraf werden gevonden. De man is de leider van een drugskartel in de staat Tamaulipas. De organisatie die jaarlijks de Oscars uitreikt heeft een record aantal inzendingen gekregen voor de categorie niet-Engelstalige speelfilm. De 71 films dingen komen voorjaar mee naar de belangrijkste Amerikaanse filmprijs... waaronder ook de Nederlandse speelfilm Cowboy. Andere kanshebbers zijn de Franse kastkraker Intouchables, de Zweedse thriller Hypnotiseuren en de Oostenrijkse film Amour... die eerder dit jaar de belangrijkste prijs won tijdens het filmfestival in Cannes. Het weer, het is droog en er zijn opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 4. Later op de dag is het wisselend bewolkt en droog. Het wordt dan zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hach. Ja, nacht. We zijn weer uh, terug voor het uh, tweede uur. Uh, praten over De Nieuwe Armen. De Nieuwe Armoede. Prachtig programma dit, hè? zoals we dat samen maken, u en ik... Uh, Co-creation noemen ze dat tegenwoordig uh, in hippe termen. Samen met de luisteraar een programma maken. We doen het natuurlijk in deze nacht al jaren. Dus dat is uh, helemaal niet zo hip. Dat is eigenlijk van alle tijden. En het hartstikke mooie verhaal al in het eerste uur. Mooie verhalen. Droevige verhalen ook. Maar ook uh, bijzondere tips. Uh, nou, we hopen op veel meer van dat in het, uh, in het komende uur. Maar eerst, uh, eerst gaan we eens even luisteren naar, uh, naar de Cranberries. Die zingen voor ons Ode to My Family. Oh, to my family, de cranberries waren dat in deze Dit is de Nacht waarin we uh, praten over de nieuwe armoede. Uh, ben jij zelf in schulden terechtgekomen om een of andere reden, bijvoorbeeld door een echtscheiding of door een, uh, een huis wat uh, niet verkocht werd. Ben je misschien je baan kwijtgeraakt, dat soort dingen, dat is, uh, daar staat de nieuwe armoede model voor, voor dat soort verhalen. En dat soort verhalen uh, horen we vannacht. Niet alleen verhalen van, uh, van Dikke Ellen, maar ook juist tips... of uh, ...van mensen die er doorheen gekomen zijn. Wat kun je anderen vertellen, uh, zodat zij daar ook mee geholpen zijn? Nou, Willem, hebben we aan de lijn. Goeienacht, Willem. Jij zit ook in de uh, schuldsanering, hè? Ja, ik zit bij de WSNP. Dat is Wet Schuldsanering Natuurlijk persoonlijkheid je bent vrij moeilijk te verstaan. Kun je iets beter in de hoorn spreken, Willem? Ja, dat ja, is geen hoorn, hoor. Maar, ja. uh, oh, het is... De, is ja, dit gaat, <laughs> het gaat iets beter, ja. Hey, de, de, de, de wet uh, schuldsanering natuurlijke personen, met andere woorden... jij bent niet als bedrijf in de schulden geraakt, maar als persoon. Hoe is dat zo gekomen? Ja, hoe is het zo gekomen? Ja, is teleur, ik was uh, bij de tribune dan terechtgekomen. Dus ik noemde Beide, sorry? Je moesten gewoon Vlissingen. Ja? Stad Vlissingen. In Gorkum hebben we toe gewerkt negen maanden. oh ja. Dat is een heel, heel heel stuk om te reizen? Dat is een heel stuk om te reizen. En uh, de baas waar ik voor werkte... die had niet het geld overgemaakt naar de gemeentelijke kredietbank. oh En dan kwam ik erachter dat na negen maanden... dat die baas niks had betaald aan de kredietbank. Maar goed, dat, maar dat, is, dat is toen je al in de schulden zat... Want anders is er geen Dat kredietbank uh, die je om de hoek komt kijken. Maar hoe ben jij in de schulden terechtgekomen dan? Nou, hoe ik in de schulden terechtgekomen ben... Ik, ik werkte voor een uitzendbureau. Ja. En dan... Uh, of verschillende uitzendbureaus. Ja. ja. En dan op een gegeven moment... Je uh, wil een uitkering aangevragen, maar die duurt zo lang. En dan heb je ondertussen weer twee weken werk. En je denkt, ik red me wel. Ik red me wel. Ja. Ja, dan zit je hier de week zonder. En dan ga je weer een opnieuw aanvragen. En dan... Ja, want de sociale dienst was wedstrijd. En het uh, mensenbureau. heet ik dat toen nog. sorry je die waren, niet zo gemakkelijk, die waren er niet zo gemakkelijk in. Oké, okay, maar, maar er was dus eigenlijk te weinig werk... toen je bij dat uitzendbureau zat. En, en, en toen ja, was... verloor je je inkomen. Ja, te weinig inkomen om de huur te betalen, zeg maar. En zo stapelde de schulden zich op? Juist. En dan uh, kom je weer een keer tekort voor de gas, water en licht. Ja. En ze stapelen zich op, dus... Zit je daar nu nog middenin, Willem, of, of is er al een oplossing in zicht? Nee, hoor, nee hoor, we zitten nu in de WSPN, mevrouw en ik. Hmm. En uh, we hebben nog een uh, klein jaartje te gaan. Ja, en dat, dan zijn de schulden opgelost. Maar, maar is er da wachten dan een, een betere toekomst? Is er dan wel werk? Nou, dat, nou ja, ik, uh, ik werk met de van uitkering. Ja, ja precies. Maar je, je hebt nu al een betere situatie dan op de arbeidsmarkt? Uh, ja, sowieso, sowieso. Kijk maar dan, uh, Dus het is, het is nog, een jaartje, nog een jaartje uitzingen, deze situatie? Ja, het is nog een jaartje uitzingen. en dan uh, want, uh, Loop dan je, dan je dan nu ook bij de voedselbank bijvoorbeeld? Ben je daar klant? Nee, wij... nee hoor, nee, want wij euro in de week. Oh ah, oké, okay. met 80 euro, dan, uh, dan uh, heb je, ben je eigenlijk nog te rijk voor de voedselbank. Eh... Uh, ja, sowieso, want in Vlissingen is het dan zo. Ik ben pas naar Middelburg gehuisd. Ja. Dan uh, moet je 30 euro in de week hebben. Want 50 euro in de week, ja, dan kom je al niet meer in aanmerking. Oké, okay, pas bij 30 uh, mag je aankloppen bij de voedselbank. Ja, tenminste was is in het verleden. In, ja. in Vlissingen dan, hè. Ja. Maar wat ik nog even wilde zeggen... Ja. Voor mensen die in de bijstand zitten... Je hebt elk jaar een culturele bijdrage. Ja. Kan je aanvragen. Dat is voor kinderen, bijvoorbeeld voor. Uh, dat is op kunnen. Ja. Of op Zendless. Er zijn, er zijn allemaal potjes voor, de... voor. Er zijn potjes voor, maar dat, dat zeggen ze nooit. Dat zeggen ze nooit. De, en... de, de gemeente zegt dat niet, bedoel je? Nee, nee, de sociale diertje zegt dat niet. Nee. En wat ik ook heb, dat is iets van. Uh, ...per jaar iets van 375, omdat ik werk dan niet. Ja? En je, en je doet het helemaal, ik heb iets Oké. Okay. Hey Willem, je, je ja, wordt een beetje ben, moeilijk, moeilijk te verstaan, dus ik ga het even kort houden. Ik wil je bedanken voor je verhaal. Maar er zijn, dus, er zijn wegen, er zijn potjes waar je uh, op, aanspraak op kan maken... ...en de, de schuldsanering is een naar verhaal, maar daar kom je wel doorheen... ...is ongeveer de samenvatting, ja, toch? ...vrijwilligerswerk, werk. je vrijwilligerswerk. Goed zo. Va Vrijwilligerswerk, ja. Ja, dat. Of je werkt ook met behoud van uitkering, dat je participatie training. Precies, op, op, op die manier blijven, kun je ook na die schuldsanering, uh, hey, door, door, uh, door aan het werk te blijven vrijwillig of met behoud van uitkering, kun je tenminste daarna ook nog een toekomst hebben. Dankjewel Willem voor je reactie. We gaan, uh, we gaan even door naar Bert. Goeienacht, Bert. Nee, het was, het was geen Bert het was Jack. Oh Jack, oh, ik verstond het verkeerd. Sorry hoor. Jack, vertel, het eens. Ja, en nou is het heel jammer. Nou moet, ik, nou moet ik... Ik bel je dadelijk terug. Ik kan niet anders. Ik krijg een oproep. Sorry. Oh, nou, dan, uh, dan gaan we even door naar de volgende. Goeienacht. Maartdag. Dit is de nacht. Zeg het maar. Ja, goedenavond. Uh, met Marco de Haan uit Schellingwouden. Hoe zijn u? Marco? Marco de Haan. Marco de Haan, Zeg het eens. Uh, ik heb uh, na een aantal... Uh, Hele moeilijke trajecten met de sociale dienst en meerdere uh, diensten van de gemeente Amsterdam. In dit geval de maakt niet of uit op de gemeente dus. Uh, ben ik in de cliëntenraad, in de dienstwerk en inkomen uh, gaan zitten. In de cliëntenraad, en, kijk. Je dacht ik ga eens even zelf uh, aan de knoppen zitten. Ja, ik heb uh, heel veel bezwaarschriften en uh, allerlei rechtelijke procedures. Uh, aan uh, moet spannen om mijn persoonlijke situatie in beeld te krijgen bij mensen die eigenlijk iedereen uh, categoriseren. De mensen die bij DWI werken dan, uh, de klantmanagers en dergelijke. Uh, ja. Die uh, categoriseren iedereen. Dus het moet echt heel veel moeite doen om je persoonlijke situatie uh, kenbaar te maken. En dat ging dus heel goed via de klachtenprocedures en de procedures. Oké, okay, dus als je, als je die weg een beetje weet te bewandelen van al die procedures, dan kun je daar. Heel goed je verhaal doen. Maar wat, wat, wat, wat was je klacht en wat heb je ermee bereikt? Nou, ik heb er uh, heel veel mee bereikt dat er echt veel beleid is. Uh, uh... Oké, okay, er is beleid van het in jouw gemeente. Ja. Zoals? Dus, Noem eens een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld het inleveren van een uh, inkomstenformuliertje... dat je iedere maand uh, je aan moet geven wat je inkomsten zijn... terwijl uh, het helemaal niet... Uh, uh, ...in vraag is dat, dat iemand geacht wordt te werken. Heel, heel lang is dat geweest dat je toch een briefje in moest leveren. Oké. Okay. En, en, en wat, wat betekent dat voor je in zo'n situatie? Want ik denk dan, nou ja, een briefje elke maand, een kleine ja. moeite. Maar er zijn zoveel ingewikkelde wetten en regelgevingen vandaag de dag. je dus als je aan één dingetje niet voldoet, dan komt er een hele kettingreactie op gang... Juist bewegen het categoriseren, bijzondere doelgroepen. Of, uh, ja, wat, wel weer... no no noem problemen. eens een voorbeeld. Hoe, hoe heb je daar zelf mee te maken gehad? Welke nalatigheid en wat gebeurde er? ja ik heb een uh, heel groot uh, conflict gehad, zeg maar. Of een, een uh, heel lang gesteggel gehad met uh, stadsdeel Amsterdam-Noord. In verband met mijn uh, lichtplaats op mijn schip omdat ik uh, wel Rijkswaart liggen daar verunning kreeg uh, oh, ja. al heel lang. Maar een, een woonschip hebben we het dan over. Ja, de, de, omdat ik even afwijk van de normale norm, zeg maar, kwam mm. wonen, dan uh, gaat er van alles mis. Ik werd niet ingeschreven bij het bevolkingsregister. Maar werd, werd dat pas een probleem toen je toen je met schulden te maken kreeg? Nou, je gaat de schulden opbouwen op een gegeven ogenblik. Ja. Uh, in mijn geval werd de post heel slecht bezorgd. De adres toevoegingen van tegenover zeg maar werd gewoon uh, niet genoteerd. Dat was mijn post kwam niet op mijn uh, adres. Dus, dus rekeningen kwamen ook niet binnen? Precies. Ja, dat is lastig. En dat gaat heel, heel, heel breed. Uh, probleem wordt dat ook. Bijvoorbeeld als je een verkeers- of een andere overtreding gaat... En dan komt ook geen actie hier. of een, uh, het centraal justitieel Incassobureau op de deur. Maar... ja en, en zo kwam je ineens in de situatie. dat er allemaal rekeningen niet betaald waren. En, oh. en, en dit, dat kon je toen ook niet meteen betalen. want het was veel te veel in één keer. Ja. En dan? Dan uh, uh, kom je wat de justitie betreft. Je hebt dan over verkeersboetes en andere overtredingen. Kom je in het opsporingsregister te staan? Zodat je. Oh, dit kan je gewoon. Uh, aangehouden worden? Of als ergens om je legitimatiebewijs wordt gevraagd. ga je terstond. Uh, uh, je bekeuring uitzitten? Ja. Uh, dan, word, dan word je, hoe heet het ook weer? Gegijzeld? Word je gegijzeld, ja. ja en, om, uh, en dan is het of de boete betalen of zitten. Ja. En dat is gebeurd. Ja, dat heb ik uh, drie keer aan de hand gehad. Drie keer in de gevangenis gezeten? Ja. Ah. Uh. En, en, en dan heb je een strafblad, dan wordt het ook weer lastiger om uh, werk te vinden, denk ja, ik? en dan komen we bij de essentie van het verhaal. Dat ik Daardoor dus mijn baan bij de overheid, notabene, uh, kwijtraakte. Want ik was sluiswachter en ik lag heel dichtbij mijn werk met het schip. Ja, dat was eigenlijk een hele mooie situatie. En uh, die baan verloor ik, omdat ik met justitie dus uh, in aanraking gekomen en dat is allemaal gekomen omdat er, omdat er wat oneenigheid was over, over je lichtplaats en het adres? Ja, en... ja eigenlijk de miscommunicatie van allerlei gemeenten, onderling met het Rijk. Ja. Eh, want ik heb een heel uitbonderlijke situatie aan de hand vanwege de stadsdelen die we hier hebben, de centrale stad. De en, en, dat, en, en dat heb je aangegeven op een gegeven moment in de cliëntenraad, van nou dit en dit is mijn situatie? Nou, uiteindelijk, omdat ik heel veel bij elke dienst op zich eh, de afzonderlijke daarvoor... Eh, ingestelde klachten- en bezwaarschriftprocedures heb gevolgd, ja. uh, heb ik dus uh, bij al die diensten heb ik dus uh, aan kunnen tonen wat het probleem is. Alleen de diensten onderling geven, uh, die, die werken niet samen, vooral het Rijk ja. en de gemeente niet. Dus uh, ze werken allemaal langs de lang, Ja. Ontzettend. Ja. Ja. Uh, ja. Dus ik ben eigenlijk, nou, wat DWI betreft, dan dienstwerk en inkomen ben ik in de cliënten laten gaan zitten. Ja. En... Zonder doelgroep eigenlijk omdat, eigenlijk, omdat ik geen adres had, eigenlijk, was mijn baan kwijt. Ja. Mijn vrouw is uh, hartspatiënte. Oké, okay, dat ook nog. Dus ja. uh, wij werden geacht bij een daklozenloket onze uh, uitkering aan te vragen. Bij het daklozenloket? Ja. je had toch een dak boven je hoofd? Ik had een dak, maar geen uh, inschrijving uh, in het bevolkingsregister. Oké, okay, dan word je gezien als daklozen. En en is dat waarom is dat erg naast dat, dat, je, dat het gewoon je status niet is? Is het minder geld? Sowieso minder geld, omdat er 250 uh, euro in de maand gekort wordt, omdat je geen aantoonbare woonlast hebt. Maar om een lang verhaal kort te maken, ik heb dat van die ingehouden woonkorting waar we het dan nu over hebben, uh, heb ik uh, over vier jaar tijd heb ik dat met terugwerkende kracht weer teruggekregen, omdat ik okay. al lang een, een vergunning had van het Rijk. En pas toen ik uh, in 2009 werd ingespreven, uiteindelijk bij het uh, bevolkingsregister, kreeg ik dat geld terug. En als je, toen was het uh, dak- en thuisloze uh, problemen nog vrij ernstig, uh, in de grote delen vooral. Ja. En alles stond nog in de kinderschoenen. En ik heb echt ontzettend uh, schrijnende dingen meegemaakt. Oké. Okay. Eigenlijk... Hey, maar eigenlijk, eigenlijk heb je um, door zelf het heft in de handen te nemen... te zeggen van ik ga me hier je je tegenaan moeien. Um, dat heeft ja. dus echt geholpen. Dat heeft ontzettend is Tot aan de dag van vandaag. Zeg. Ja. Hey, als er nou meer mensen zijn die in zo'n soort situatie zitten... Hè? Dat, ze, dat ze er tegenaan lopen dat allerlei diensten langs elkaar heen werken... En, en... Dit ja, in een voordeel werken. Wat is je advies? Nou, in dit geval uh, er is sinds uh, enige tijd uh, de wet uh, maatschappelijke ondersteuning. De WMO, ja. ja. ja dat wil zeggen dat uh, in de wijk waar iemand woont in de buurt een uh, loket is waar je met één hulpvraag terecht kan op het gebied van wonen, werk, inkomen. Uh, ja. Uh, en, en, en daar wordt je nu wel goed geholpen tegenwoordig. Daar mensen terecht en er worden, uh, ja, dat is ook weer een vrije nieuwe, nieuwe wet, zeg maar, waar de stadsdelen en de gemeentes... die moeten dat uitvoeren. Ja. Dat heeft weer te maken met de mensen die bij de, de sociale dienst... laag in de treden staan, zeg maar, ver van de arbeidsmarkt verwijderd. Om die toch nog een, een, een dagvolle zinbesteding te geven. Ik altijd. Een dagvolle Zin, zinbesteding. Een zinvolle dagbesteding. <laughs> ja. Van de nood een deugd maken. Kijk eens aan, ja. En, en altijd blijven lachen, hè? Ook al ben je aan... Ja heel belangrijk. Ja. ja, goed zo. Ik adviseer eigenlijk om mensen uh, kijken wat de voor uh, procedures zijn als je er echt niet meer uitkomt. Uh, een cliëntenraad of de ombudsman in de buurt. Goed zo. Marco, ik wil je bedanken voor je verhaal. Graag gedaan. Oké, okay. en we gaan uh, we gaan naar, naar muziek naar, uh, naar soul jazz. Uh, daar had ik hier ergens een, uh, een mooie songtekst van. Ik. ik lees die even voor. Uh, hier een stukje uit die plaat. Uh, yeah, he was living day to day, a normal life just like yours. Hij, hij leefde dag voor dag een, een normaal leven net als jij. Een huis, een baan, een uh, vrouw net als jij. Maar hij dacht, hij had er nooit aan gedacht wat er zou komen. Zijn, uh, zijn aandelen daalden naar nul en nu is die, uh, is die beter af. In zijn graf, zou je ongeveer kunnen zeggen. Uh, dat is de, de vrije vertaling van mijzelf. Van, uh, van Poor Man van Soul Jazz. Trust me You'd rather die than take my hand Lead me from this land of destruction and poverty Why don't you understand? You don't see me Look into my soul Can't believe long, this cold pavement, it's my home away from home, but I spend it don't matter none, cause I'm left friend, but not the only one cause there's a whole community of enemies it's you staring, like we all the enemy, and I swear I don't mean no harm, I just wanna walk with you, don't mean no harm, I just wanna talk with you, tell me your name, I'll tell you mine, how you doing today, son, I'm doing fine now tell me, how that seems so hard easy to forget about me, when you forgot about God, so now I Down to sleep. I pray, dear God, I soul you keep, and if I die far away, I pray, dear Lord, our soul you take. take. It's a hard road and it's a hard game to live the life of the man that has no name and you point your fingers and laugh. Did you ever think where this man takes a bath? Did you ever think when you called him a slob that it might be you in a year with no job? Yeah, he was living day to day a normal life just like yours. A job house and a normal wife just like yours. But never did he think a comprehender was ahead. His stock dropped to zero, now he's better off dead. Then goes the house bank accounts and the bends. Just when he needed them the most, there goes his friends. Suicide Thoughts as the countdown begins Puts the nine to his head It all comes to an end About to pull the trigger As he takes his last breath He remembers when he dies His kids inherit his debt Oh, there's nothing left Nowhere to run Puts down the gun Puts out his hand Begs you for a dollar And you deny him again Look him in the eye And deny him again His name is Paulman You say you love God But god says feed him And you feed me So watchin' up me oh. and mm -hmm. Jazz was dat uh, met Poor Man. Dat was eigenlijk een, een lied waarmee we de, de arme man... Een, een zwerver lijkt mij zo, uh, in de ogen kijken. En uh, nou ja, uh, die, uh, die, uh, die ooit ook gewoon een normaal leven had... met een normale baan en een normale vrouw enzovoorts. Maar toen ging het ineens mis. Uh, en dan is eigenlijk zijn oproep. Hij zegt, you say you love God. Je zegt dat je van God houdt, maar God zegt... Voed hem, geef hem voedsel en dan op die manier voed je mij. Dat is wat Jezus eigenlijk zegt. Ik was hongerig en jij hebt mij te eten gegeven. Net zo goed als je dat aan arme mensen hebt gedaan. En dan is echt de oproep van deze meneer... So why deny me the very thing I need? Don't want your money. No, at least have the decency to look me in the eyes. And not deny that I'm alive. En dat, dat is wat we vannacht... Ja, ik hoop dat het bij jullie over het algemeen niet zo erg is dat je op de straat bent terechtgekomen. Maar dat is wel wat we vannacht willen doen. We willen de armoede in de ogen kijken... en gewoon uh, daar ruimte aan geven. Dat is nu eenmaal voor steeds meer mensen in Nederland een realiteit. Dat je arm bent, dat je om de een of andere reden uh, bij die groep nieuwe armen hoort... je rekeningen niet meer kan betalen en de schulden terechtkomt... bij de voedselbank je eten moet halen. Het is geen schande, mensen. Het is geen schande. Je kunt daar uh, gewoon over praten. En dat gebeurt gelukkig ook vannacht hier op de zender. Uh, want het kan iedereen zomaar overkomen dat dat gezegd zijn. Goed. Uh, de belles zijn even op, zie ik. Uh, de, ik zou zeggen, uh, als je een verhaal hebt, kom maar door. Want uh, straks was het heel druk. En nu uh, ben je de eerste in de rij. 0801121 voor als je een verhaal hebt. Of als je misschien tips hebt voor iemand. Uh, kijk eens aan. Er zijn er gelijk een, een, een paar die reageren. Nou, op... Uh, meteen nog maar. Zegt u het maar. Dit is de nacht. Ja, met uh, De Wit spreek De Wit, vertel. Vertel het is, meneer De Wit. Ja... Uh... Ik hoorde op de radio iemand het over schulden praten, inderdaad. Ja. En uh, wou hem er mogelijk op kunnen wijzen of mogen wijzen dat, die, uh, dat schuld een heel naar woord is. En dat het eigenlijk vervangen kan worden door een andere term. Zeg het eens. Uh, ja, oorzaak en gevolg. Dat is veel beter op financiële... Problemen, maar schuld is zoiets dat je dan een, uh, iets in je nek krijgt, een, een zware steen, snap je? Ja, waar, waar, waarom ben je er dus zo gevoelig voor, dat woord schuld? Uh, omdat dat uh, vaak helemaal niet de schuld is van iemand. Uh, en van mij uh, persoonlijk ook uh, was het mijn schuld helemaal niet... dat ik in de financiële problemen kwam. Dus dat is, dat is, uh, dat is het eerste woord wat je moet schrappen, vind ik. Uh, Oké. Okay. Ik, ik, ik zal er eens op letten, want je hebt, je hebt eigenlijk best wel gelijk. Het is, ja. het is niet je schuld, maar het is je financiële probleem. Oké. Okay. Het goed. is een uh, oorzaak- en gevolg-kwestie. Uh, en als je het schuld noemt, dan gaat iemand uh, een psychisch een enorm. Uh, ja, die kom je in een soort van uh, verkramping. Hè? Dat je denkt: ja. van, het ligt aan mij en dan wil je er wat aan kunnen doen. En je kan er vaak niks aan doen. Ja. Dus dat werkt heel, uh, heel. heel, heel, heel. Ja. Eigenlijk is het een woord wat, wat eigenlijk door de rechter bepaald wordt. Hè? Of iemand schuldig is of niet. En vaak, uh, juist in de schuldsanering, blijkt dat een, uh, een rechter vaak alleen maar onschuldige zaken... Uh, ja. uh, nou, waarom... maar, maar, maken we daar ook gelijk de financiële sanering van of zo? Ja, voilà. Goed voorstel? En, uh, het is een moeilijk woord, dus waarom zullen we het niet uh, blijven gebruiken? Eigenlijk een, eenmaal in bijbelse termen was Jezus er voor alle schulden. Dus, uh... Zeker. Heeft... Het is dus meer volgens mij een, een psychisch, uh, eigenlijk kan je een ander niet schuldig bepalen. Je voelt je schuldig. Ja. Dat is het hele verhaal. Je bent niet, uh, je bent niet door een ander schuldig uh, te, te verklaren. Ja. Je gaat je schuldig voelen, zal ik maar zeggen. En dat zijn vaak over uh, morele zaken waar je je schuldig over voelt en niet financiële zaken. Maar... Wat, wat, uh, hoe, hoe is jouw eigen situatie uh, dan, dan op dit moment? Als het gaat dan om die financiën? Nou, ik heb me wel in die zin. Uh, ik, ik ben in de schulden geweest en er weer uitgekomen. In, in de financiële problemen? Ja, voilà. Ja, ja, Doe, ja. Ook? De, de, Doe ik je, zelf ook? Maar je bent daar uitgekomen. Op welke manier dan? Um, door mijn huis op te zeggen. Dat scheelt een boel in de kosten. Hè? Huis opzeggen, de huur? Ja, gewoon en, en, geen en, huis meer hebben. Dan heb je een heleboel kosten minder. Hè. Ja, en, en dan? Dat kan je lekker besteden. En dan slapen uh, uh, bij, bij het leger hels of ofzo? Nee nou, hoor, er zijn een heleboel andere opties natuurlijk. Ik heb jarenlang gratis gewoond of ik heb gecampeerd. Uh, en uh, zeg maar. ik heb, kampeerd, en, uh, ik heb uh, met mensen uh, vrijwillig gewoon gewoond. Kleine bijdrage, dat gaf ik dan soms. Couchsurfen dat noemen ze dat tegenwoordig geloof ik, hè? Uh, ik denk dat, uh, sowieso dat vastigheid uh, in de banen niet meer zit. Dus dat moet ook niet meer in je huis zitten en dat is toch een redelijk vast iets. Ja. dat gaat, uh, pretenderen we altijd heel Amerikaans te willen worden in Nederland. Maar dan zouden we ook eens wat meer uh, campingplaatsen moeten bouwen hier. Campers, want je ziet tegenwoordig steeds meer mensen noodgedwongen in de auto's moeten leven. Ja. En uh, half in de camper, want dat gebeurt ook in Nederland. En geeft die mensen ook het recht om daar uh, gewoon te mogen staan een nacht en, uh, en op die manier hun leven te leiden als nomaden. Ja, wat, dat, nog... dat, dat, dat stel jij nu zomaar even, maar ik, ik heb dat nog helemaal niet gezien. Maar misschien dat ik de verkeerde kant op kijk, maar jij ziet echt om oh, ja. je heen gebeuren dat er steeds meer mensen... Oh ja. Ja? oh ja, ga maar eens kijken op de legale kampeerplaatsen waar uh, campers mogen staan. Er staan regelmatig mensen s'nachts in autootjes liggen die daar te slapen. En dat doen ze niet voor de lolletje, hoor. Nee. Dat is gewoon overleven. En dat, uh, nee, dat gebeurt zeker wel. En is het niet in campertjes, dan is het wel uh, achterin de autootjes, hoor. Of in vrachtwagentjes Heel Nederland uh, is een, een groot chronisch gebrek aan huizen. En ja. dat, uh, dat merk je aan alle kanten. Als, ik, als je en, en, daar een ja, beetje over hebt, dan wel, ja, als, als ik het, het goed begrijp, heb jij, heb jij in het verleden ook gekraakt, gewoon, zeg maar? Toen het ja, anti-kraak anti ook. Wat? Maar ik had ook nog wel wat connecties met uh, huizen-eigenaren. Dus wat, wat, wat, uh... wat vind jij ervan in dat opzicht dat dat kraakverbod is gekomen? Dat, is natuurlijk, dat, dat was mm, natuurlijk een oplossing dat... dan voor jou toen. Ja, dat, dat houdt in dat er ook geen antikraak kraak meer is. Dus, want dat hoeft niet meer. In feite, uh, dat is er nog wel. Maar uh, eigenlijk zou dan de, de andere wet in werking moeten gaan. Uh, dat de gemeente na een jaar een eigenaar kon oneigenen. Dat mag volgens ja. de wet nog aan. Ja, maar altijd. dan, dan, dan hebben we het hee, over, over het hele, hele uh, verhaal van wat doe je met leegstand. Maar even vanuit jouw perspectief als woningzoeker. En, en al, mm, al die ja. andere mensen Check. die uh, hun huur niet meer konden betalen. Als je nu geen woning hebt, dan zoek je een woning van de gemeente uit. En dan uh, sla je gewoon de ruiter uit en dan ga je erin uh, zitten. Ja, dan ben je strafbaar. Dan, dan krijg je een strafblad. Nee, nee, nee ja, maar dan laat je je eruit uh, procederen. Dan ga je een proces aan. En dat duurt sowieso drie maanden voor de rechter. En na drie maanden ga je dan weer een ander pand uitzoeken dan en dan heb... ga je weer drie maanden procederen en zo procederen heb je, heb je lekker de, door. Ja, maar dan heb je toch wel een strafblad op dat moment? Uh, ja, maar ze zullen in de praktijk dan niet uh, je ophakken inderdaad, want dat is dan toch je, een, een bepaalde vorm van woonrecht die je dan nog hebt. Alles wel inderdaad, dat je wel in de criminele hoek belandt inderdaad. Maar nou, ja, goed, Het is, het is, dan het dan is dan. te hopen natuurlijk dat de nieuwe werkgever er ook zo over denkt. Uh, werkgever, hoe bedoel je? Nou ja, als je een nieuwe baan zoekt en uh, de werkgever ziet dat jij een strafblad ja, hebt, dat risico wil niet iedereen nemen, natuurlijk. Nemen. Ja, als... nee, ja, goed, maar dan, uh, dan uh, ja, goed, dat, uh, dat zij zo, dat zijn dan uh, noodbreektwetregels. Uh, <laughs> nou ja. Ik bedoel ja. Nood Noodbreektwet. Ja, uh, uh, no no no Noodkraaktwet. En mensen die heel braaf uh, van 50 euro gaan leven. Ja. Nou, ik zou je zeggen, ik heb van minder ook geleefd in een week. En dan ga je gewoon halen bij de supermarkt. Uh, je pakt gewoon wat je wil en doe het onder je jas en loop langs de kassa. Maar nee, we, we, we gaan je niet, niet oproepen om, om te gaan stelen, toch? Waarom niet? Dat heeft de pastoor ook gedaan. Die ja. heeft gezegd, jongen, mag je hebt gezegd: je honger hebt maar geen brood uh, nuttige. Tien minuten. Dat is om in een rijk land uh, in armoede te moeten leven. En uh, waarom zou je dan uh, het risico niet lopen? Dat ga je doen. Die afweging ga je maken. Dat is nog beter als dat je in je boede zegt: ik ga een bank beroven, Want dat komt het negen van de tien keer toch niet van. Nee, ik, ik, ik, ellende. ik dacht heel even dat je, dat je op dumpsterdijven doelde. Heb je dat wel eens gedaan? Hè? De, de, de, de prullenbakken van de, de supermarkt nee. plunderen op nog ik prima paar voedsel. De moet je gewoon pakken. Ja. En dat doen ook een heleboel mensen in Nederland ook. Vergis je niet dat er bij de Albert Heijn... wordt er heel wat gestolen hoor. Maar dat geven ze geen gehoor aan. En ja. uh, als je bij de Albert Heijn ook nog flink stennis gaat te maken... dan heb je nog kans dat ze de politie er niet eens bij halen. Dan zeggen ze, joh, gaan we snel weg. Dus, Om het, bedoel, omdat ze geen maar is willen. Maar dat overleven, Het is ja. overleven waar we het gewoon over hebben. En ja. uh, waarom zou je het niet? Als je honger hebt, ga jij dan uh, de hele tijd slecht eten halen? Zou je niet een keer een lekker kaasje willen? Of een stukje borst? Ja. Oh, dan pak je dat als je echt, als je het echt niet redt, uh, het is moraal. Ja, maar dat is wel, wel iets anders. Is dat is iets anders dan een brood, hè? Een lekker stukje kaas. Ja, maar goed, uh, bedoel, uh, de winkels staan vol en ze pleuren het anders in de prullenbak. Dan zou jij het niet mogen pakken. nee Maar dat is, wie, dat wie is een punt. Dat kijk, in... kijk, daar, daar heb je een punt. Dus waar het in de prullenbak komt, dat zei ik net al, dat diving noemen ze dat. Nee, uh, ja. de, de, dus dingen uit de prullenbak halen die nog prima zijn, maar die door de supermarkten worden weggegooid. Dat vind ik een heel mooi initiatief. Supermarkten zijn er niet zo blij mee. Maar de... Dat is een van de initiatieven om aan voedsel te komen. Ja. Je kan het ook gewoon in de winkel pakken en het risico nemen dat ze je, je oppakken. Nou ja, dan zit je Word je inderdaad, uh, zeg je, leg je aan de oma agent uit dat je al uh, wekenlang uh, of jarenlang van minimaal leeft. Ja. Dan zal die echt uh, wat minder boos op je zijn als dat je, uh, ja. weet niet wat, hoor. Uh, min dus, minder boos, maar het blijft strafbaar. Ik, ik geloof dat ik dat, uh, ja. die oproep maar niet Krak overneem. Het Ja, strafbaar. En uh, ja. kijk, uh, ik kan je ook nog een heleboel trucjes leren om niet strafbaar te zijn. Maar dan ben je ook aan het stelen, hoor. Je uh, kan... <laughs> Oké. Okay. Nou voor mensen die bereid zijn uh, zo ver te gaan uh, in hun soms moet wel, je wat het, misschien, maar het is je schuld niet. Dus als het je schuld niet is, dan kan je er niks aan doen. Hey, maar dan, zijn er, is er nog de van die schuld van een ander? Maar, zijn er, er nog dan, van die, uh, die kraakspreekuren in de grote steden waar, waar mensen want de kraken bestaat dan officieel niet meer, maar, ja, maar waar, waar mensen waar dit voor dit soort tips mail. terecht kunnen? Ja, en ik vind ik, ik ik vind ik vind kraakcrimineel en ik vind eh uh, zelfs, uh, die je uh, uh, nou goed, ik zal er niet te veel woorden over wel maken, maar ik als pleegdershels het, het is in de eerste linie soms een hele goede opvangorganisatie, maar zodra je eenmaal bij hun in de in hun huizen zit, dan uh, is het toch wel geacht dat je je uitkering aan hun geeft en de rest uh, uh, uh, ja, dan krijg je een schraal, ja, boterham dat... en, een, en, een, en een dure kamer. Maar ja, dus dat vind dat, ik, ook dat ik geen oplossing. Ja. Nee, nou, nou, nou, ja, nee. Armoede, armoede dat maakt je gehaaid, dat maakt je, dat maakt je boos. Dat maakt je. Ja. Uh, en, en, en, maar dan hebben je het dus over echte armoede. Ik schrik er wel een beetje van. Mijn perspectief was nog van... Nee, ja, je hebt dan op een gegeven moment de voedselbank. Dat is al erg genoeg. Ja, jij, een maar, beetje, Nou ja, romatiseren wil ik niet. Maar nou ja, wat je zegt. Zo keihard had ik het nog even niet bedacht. Oh, het kan nog veel harder, joh. Moet je in Amerika en de ghettos gaan kijken? Snap je? Ik bedoel, dat is echt armoede. En, en waar echt armoede, dan, dan gaat alle moreel weg. Uh, het is, het is, het is, ik, ik vind soms zo lieve mensen die dan van 50 euro nog uh, dat, dat proberen rond te gaan komen. En dan ook nog dat zware zwaard van, uh, da, hè, in de nek van, van, van de. Als atlas van, van de hele wereld in hun nek. Van het is mijn schuld. Ja, maar ga nadenken. Is het niet de schuld van een Wouter Bos? Is het niet de schuld van een politiek? Is het niet de schuld ja. van... Uh, en, ja, en dan, wel, en dus, want, gevolgtrekking, dus mag je stelen? Dus pak jij het uh, deel van je, waarmee je nog een beetje humaan uh, kan voelen, menselijk. Dat is uh, je onderdak. Dat heb je recht op, Europees gezien. Maar uh, Wout, Wouter Bos voelt daar niks van. Als jij, als jij steelt in een supermarkt of een, een huis ja, dat merkt hij dan wel in de cijfers, de criminele cijfers. Uh, dat merk je nu ook uh, overal. Mensen zijn gehaaiderd, mensen stelen meer. Mensen... En dat is niet goed. Maar dat is een gevolg van al die, uh, dat geschuift met cijfertjes. En dat is een gevolg van uh, iemand... Uh, in plaats van dat je zegt iemand heeft schulden... zou je ook kunnen zeggen uh, we pleiten hem vrij. Dat ja. is ook een christelijk begrip. Hè? Uh, schuldloos zijn en dan ook financieel iemand echt saneren... En hem niet met 50 euro en een voedselbank uh, jarenlang laten zitten. Dat vind ik onmenselijk, namelijk in een, in een wereld. Dus ik ken iemand die heeft een onderzoek gedaan naar hoe. Dus het is, is er, is er om... een partij die, die voor die manier van schuldenvrij pleiten gaat? SP bijvoorbeeld? Of niet? Mm, nou, we, ja, mogen, we mogen voorlopig niet meer stemmen, dat duurt weer even, maar. Kijk, er zijn enorme grote bedrijven hier in Nederland. En die, die al dat geld wat er in de omloop is, joh. Zou je dat echt niet een beetje naar die kleine particulieren kunnen schuiven? En kunnen zeggen, joh, uh, op het moment ja. dat je echt arm bent, dan pleiten we je het vrij. Maar dat is een woord wat niet meer gebruikt wordt. Op, op, uh, zich, op zich, hè, dus dan je in het verhaal van de sterke schouders dragen, de, de zwaarste lasten, solidariteit enzovoort. Maar vind jij dat. Ten diepste, taak voor de overheid? Of zeg jij die bedrijven zouden daar veel meer een rol in moeten spelen? Uh, kijk, hij zei al uh, over de alle kerosine die in Nederland gebruikt wordt in de vliegtuigen. of over alle zware brandstoffen. Nou, zou je ik... daar belasting over gaan heffen. dan heb je het hele schuldenprobleem opgelost in Nederland. Ja, dus dus de, overheid, de overheid. De overheid zou door middel van dat soort belastingen. de dekpoed de, de de eerlijker moeten verdelen. Ze zetten ons even in de krapte met z'n allen nu alle hele poos. En ja. dat is gewoon geschuift met cijfertjes. En, en uh, je kan er ook voor kiezen om uh, iemand die in de schulden zit, namelijk die kost, gaat, gaat geld kosten. Dus je ja. kan beter zeggen, we gaan al die schulden vrijleggen. In, in één keer, op een humane manier, ben je in één keer van je schulden af, klaar. En ja. dan uh, bij wijze van spreken... Dan, uh, Kijk, En dan hebben we het echt over zaken waarvan je gewoon overmacht hebt. Precies, Kastroen, ja, ja. Ik, uh, die, die, en, en scheiding is ook een vorm van overmacht natuurlijk. Hè? Maar kijk, en, en, en ik vind zelfs als iemand koopziek is... en zijn hele leven uh, van de bank maar budget heeft gekregen... vind ik ook een vorm van overmacht. Want diegene zijn ja. niet handelbaar. Dat is dus gewoon een vorm van... Ja, dat moet je, sommige mensen zijn gewoon niet opgewassen tegen deze geheime ja. maatschappij. Met al die, uh, en, en dan zijn er keihard mensen die zeggen... Ja, had je maar niet zoveel moeten kopen. Maar ik, ik, ik denk, ik denk het, het, wordt, het wordt me nu wel iets te links. Ik denk, er is toch ook wel die eigen verantwoordelijkheid. En natuurlijk, als mensen ziek zijn, koopziek, dan moeten ze daar aan geholpen worden enzovoorts. Maar je, je, daar maar moet je toch weer niet... dat er dan de mensen in niet... De gevangenis zitten omdat ze schuldig zijn? Zou ze niet veel beter naar de oorzaak of gevolg kunnen kijken? Nee, ik vind ook absoluut, er zit absoluut iets in je verhaal. Wat je zegt, als mensen buiten hun schuld in de schulden zijn gekomen, buiten hun schuld in de schulden, in de financiële problemen... Ik ben heel human hoor. Wat dat gaat... Ik geloof dat daar een oplossing voor zou moeten komen. Kijk, ik wijd heel veel aan het systeem. En Het systeem is een redelijk ziek en pervers en scheef. Dat is maar wie zou dat systeem kunnen veranderen, denk je? Is er een politieke partij die dat kan veranderen? Heb je daar je hoop op gevestigd? Of zoek je het ergens anders in? Het is moeilijk. Politiek is in de Haagse koepel. En dat zit allemaal in dezelfde hoek. Ik denk eerder dat je het in een andere hoek moet zoeken. Dat het volk op gaat staan een keer en zegt van... dit pikken we niet langer. Maar toch geen chaos en plunderingen en zo? Daar zitten we toch niet op te wachten? Dat zou ervan gaan komen als het zo doorgaat. Dat, oh ja? dat zie je aan alle kanten. Krapte, armoede, uh, slecht verdeelte. Uh. Maar daar zijn ze nu over de politiek hard aan nadenken. Want het is natuurlijk niks engers om op je, op je gouden vloer te zitten. Met, met, je, met, je, hè, met je geld. En dat er dan uh, het volk om je heen steeds armoeder wordt. Want ze komen een keer bij je poorten. Dus, ja. En de poorten worden steeds hoger en de bewaking wordt steeds beter. Maar uiteindelijk gaat dat een keer mis. Dat, dat is gewoon een wet... En ja, lang zal het duren, dat kan jaren nog voortlappen, maar uh, een individu, uh, die, die, die, die hebben al bewegingen. een revolutionaire beweging. Ja. Die in, in, in Griekenland zie je het allemaal al zijn... gebeuren, hè? Ze, uh, steeds vaker, dat soort, dat soort uh, ja, uitbarstingen van geweld op. plundering. De tijd. Maar, uh, ja, uh, en wij hebben het hier nog goed mee nagaan, maar ja. de revolutie is ook ontstaan in Egypte rond armoede hoor, en voedselproblemen. Ja. En, uh, de, dat gaat niet zomaar de wereld nog even uit. Dus nee. uh, nou, ik, ik spreek bij deze maar even de hoop uit dat het zover hier niet hoeft te komen. Omdat er eerder verstandige beslissingen zullen worden genomen. Uit het wat ik, wat ik in elk geval, is er nou voor. We zijn nog een hele andere wereld. Dat is gelukkig nog wat, zo. Wat Daar ik in nou, ik van ik van nou van jou meeneem. En, en dat vind ik wel een hele waardevolle bijdrage. Is, is dat uh, mensen met financiële problemen niet een schuld hebben, maar een financieel probleem. En, en dat het misschien wel een heel goed idee is... om in plaats van schuldsanering mensen echt vrij te sterven van schuld. Hart, hartstikke bedankt voor je reactie. Ja, dank voor je, voor je luisteren inderdaad. Goed zo. Dus voor je open-minded, uh, ja, uh, ja, inderdaad, woordstaan. Want uh, okay. wat ik zeg, dat ben ik ook van mening hoor. Dat is redelijk uh, apart, of raar een beetje, van uh, je oproepen tot... Of ja. zeggen van, ja. maar, maar, maar dat is een beetje een ja. tegenwoord Vooral die mensen die, ja. uh, die eerlijk in de schuld uh, gaan ja. zitten. Dat is soms zo, uh, ik vind dat soms zo zielig, want het is hun schuld vaak niet, weet je. Het is gewoon... Ja. Oh, jou, ja. word jij wordt eigenlijk boos van het onrecht. Ja. Uh, ja, mensen hebben niet meer het lef om soms ja. uh, maar boos te worden... Ja. En, en dan, soms moet je maar boos worden. En, dat dat, dan, maar en dan, dan word jij boos voor hun. Oké. Okay. Hey, ik wil je heel erg bedanken uh, voor je reactie. Ik, ik wil nog heel wat ruimte overlaten voor een, een ja. andere beller. Goeie nacht. En we gaan door. Goeienacht. nacht. Ja? ja? Zegt u het eens? Um, ik heb al eerder gebeld en ik zal het kort houden. Ja? Hoor je me nog? Ja, ik hoor u. Oké. Okay. Ik ben Maria, ik heb al uh, eerder gebeld. Ja. Uh, ik heb het een aantal verhalen aangehoord inmiddels. En inderdaad, wat die laatste manier zegt, daar zit wel wat in hoor. Want bepaalde systemen die uh, werken eigenlijk uh, polariserend. Hè? De mensen die het goed hebben worden rijker en, en de en, en de mensen die het slecht hebben worden armer. Ja. Maar ja, een individu vandaag de dag kan niet alles uh, veranderen en ik moet zeggen, er zijn toch twee dingen van belang. Zeker als je gezondheid wat achteruit gaat. En uh, door psychische problemen of door gezondheidsproblemen... ja, moet je dat toch in de gaten houden. Cruciaal is dat je een eigen adres hebt. Want anders ja. kan je nooit vooruit beginnen te boeren. Al heb je maar het allerkleinste huisje of een klein flatje. Ja. Het moet een legaal adres zijn. En van daaruit kan je dan weer een begin maken. Nou, dan, die, je, je, je, hebt, je hebt niet eens spullen of inboedel nodig... maar je moet wel een officieel adres hebben voor instanties. Eh, eh, want je kunt eh, regelen... En een telefoon, zei je eerder, Maria? Zo. Daar kan je geen beroep op doen als je geen adres hebt. En, en, en een telefoon moet je hebben, toch? Zij je ook, ja, wat, om, om wat de dingen moet te moet regelen. ik hoor jullie via de transistor. Ja, ja, ja, ja hartstikke goed. Hey, en, en ik wilde, en, ik, ik hoorde, wil ik... zeggen van, probeer geen schulden te maken, maar ik mag het woord schuld dan he, zo min mogelijk gebruiken, want die ja. man heeft ook wel een punt van zojuist, Financiële problemen. Maar. Nee. Uh, en Maria, ik, ik wil nog even door naar de nieuwe bellen. Dat zak je alleen maar verder weg, he, dat is duidelijk. Ja. Zo, Zo is het. Dankjewel, okay, Maria, voor je bijdrage. Blijf, blijf luisteren. Hey, we, gaan, uh, we gaan nog even verder. Goedenacht. Ja. Dit is de nacht. Met nog een keer met Jack. Ah, Jack, ben je er weer? Ik dacht al, zou je nog bellen. Ja, ik, ik kreeg een alarmoproep. Ik moest je jammer genoeg precies op het verkeerde moment ophangen. Kijk eens aan. Ja. Nou, gelukkig ben je er weer. Vertel, uh, uh, jij hebt uh, uh, ook schuldenproblematiek meegemaakt, maar je bent eruit gekomen. Hoe, ja, Hoe ging ik, dat? Uh, ik ben na een... Uh... Na een huwelijk en een vechtscheiding ben ik een beetje in het slot beland. Um, ik, ja, nou ja, ik ben uh, een aantal jaren aan het rondzwerven geweest. Zowel hier in, uh, in Europa als in de Verenigde Staten. Toen ben ik teruggekomen in 1990. Had ik alleen maar schuld. Ja. Ik ben heel erg hard aan het werk gegaan. Bij alles waar ik maar uh, aan kon komen. Van fabriekswerk en. Ja, want, nou ja, jij, jij, jij had, waar was je voor opgeleid? Ik, ik was scheepswerdigkundige. Ik was scheepsfachionist. Sch ja, ik precies. Heb, dus Dat is dus een behoorlijke uh, opleiding. HBO, denk ik? Dat valt onder HBO, ja. ja en, en, maar heb, uh, op, op een gegeven moment uh, was daar geen werk meer in? Ja, nee, nee. nee, nee. Maar door die vechtscheiding um, heeft me dat blijkbaar toch een knauw gegeven. en Ik uh, heb het bijltje erbij neergegooid. En ik heb gewoon simpelweg op slag genomen. En ik ben vertrokken. Oké, okay, en, en toen, toen ben je gaan zwerven? Van baantje naar baantje? Toen ben ik gaan zwerven van baantje naar baantje. En toen ik terugkwam en weer bij Zinnen. En me realiseren dat dit dus niet de toekomst was voor een 40-jarige. Um, ja, want je, je had rondgezworven in, in, in, de, in, in Amerika. En toen kwam je terug in Nederland. Ja. 40 jaar en een hoop schuld. En een hoop schuld. En, en, en um, toen? Echt hard aan het werk gegaan via uitzendbureaus en detacheringsbureaus. Mezelf een beetje in de kijker gewerkt bij een, een, een, een bedrijf in dierenvoeding. Ik heb daar na een verloop van tijd een vast contract gekregen als 46-jarige. Uh, jammer genoeg werd het bedrijf door een, uh, een groot Zwitsers bedrijf overgenomen. En uh, de productie werd overgezet van Nederland naar Duitsland. Ach. En wij kwamen hier met z'n allen op straat te staan. Ik denk, nou, dat is het dan. Uh, nu ben ik echt te oud. Ja. Ik had ondertussen toch een cursus gedaan, beveiliging. En ik ben als een razende in de beveiligingstak aan het solliciteren gegaan. En wat schetst mijn verbazing, ik was binnen de kortste keren was ik aan het werk... En dat monden daar een paar keer een contract uit... in een contract voor onbepaalde tijd. Kijk eens aan. Vast. Dus ook 45-plussers kunnen nog aan de, aan de bak komen? Ja, ik was 56 toen ik een contract kreeg voor onbepaalde tijd. Kijk, nou, wat een vertrouwen. En dat was wel iets dat ik alleen s'nachts werk. Daar nou. moet je tegen kunnen. Je moet goed kunnen slapen overdag. Het voordeel is dat je dan je dit moet... de nacht kan luisteren? Ja, ja, ja, ja, ja, dat is het voordeel. Ik... Uh... Die radio die staat voor mij vastgeroest op Radio 1. Dus, Hartstikke goed. Is uh, het zo? Ja, dat, dat blijft ook zo, voorlopig nog. Ik, denk, ik moet dus nog een jaartje of drie. Maar uh. nogmaals, uh, het, ik zeg niet dat het voor iedereen geldt. Maar uh, ik heb ook in, in opvang. Uh, hoe noemen ze dat? In vangnetregelingen gezeten. Ik heb ook een tijd meegemaakt dat ik woonsubsidie. Of woontoeslag. Hoe noemen ze het? Uh, en, en zorgtoeslag kreeg omdat ik het in ene keer niet meer kon betalen. Oh. Dan zak je dus wel in ene keer heel veel terug in je ja. netto inkomen. En dan, dan voel je je inderdaad arm. Dan ben je dus nog niet zo arm als al die mensen die we vanavond vannacht aan het woord hebben gehoord. Maar voor je eigen gevoel, als jij 60-70% netto achteruit duikelt, dan ben je arm. Ja. Want jouw uitgavenpatroon ligt hoger. Ja, ja, ja. ja, precies. dus de, Dat is inderdaad precies de definitie van die nieuwe arm. Hè? Die, uh, ja. Wat, uh, wat um, uh, eerder in de uitzending werd gezegd. Uh, genoeg spullen, maar niet meer genoeg geld om te eten. Ja. Om eh, omdat nou, die, ja. om je hele uitgavenpatroon is veranderd. Ja, ja maar, dat je blij bent dat je ergens uitgenodigd wordt. Ja. Maar, maar eig, uh, eigenlijk, als ik, het, als ik het goed hoor, is, is jouw, de kern van jouw verhaal... Is, is, uh, gewoon alles beetpakken wat op je weg komt. Gewoon keihard werken. Eh, ja. Als je daar fysiek toe in staat bent natuurlijk. Want we hebben ook een paar mensen vannacht gehad natuurlijk die dat helaas niet konden. Maar, ja. maar dan, dan is er wel uit te komen uit die schulden of en financiële problematiek. En, en een forse dosis geluk hebben natuurlijk. Ja. ja, dat heb je ook nodig het in het leven. Op het juiste moment ergens tegenaan hommelen. Maar niet, niet zeggen van per definitie boven de, een bepaalde leeftijd krijg je niets meer. Als je daarvan uitgaat, ja. Dan, ja, dan krijg je niks. Ja. Maar gewoon, gewoon tegen... Misschien wel tegen beter weten. En ik weet het niet. Maar okay. blijven proberen. Check. Het geeft namelijk... Het geeft, het geeft een enorme push... Als je... Voor jezelf weet... Dat je zou kunnen. Goed zo. En dan moet je je niet, niet, niet in het hoekje laten praten... Van... Uh, je bent te oud, dat lukt niet meer. Ga je maar melden voor een uitkering. Nee, ik, uh, ik heb dat nooit gedaan... Nee. Ik heb altijd hard gewerkt. Alleen, nou, het is een, een trapje. Een trapje. Een aantal ladders. naar Ja, beneden. ja. ja. goed, hey Jack. Ik, ik, ik wil je hartstikke bedanken voor je verhaal. Fijn dat je er toch nog even in kwam. En, uh, en goed dat je ons even uh, inspireert met deze pep talk. Gewoon uitgaan van wat je kan. Voor die mensen, voor wie dat geldt. En uh, ga, ga ervoor. Maak er wat van in het leven. Bedankt, Jack. En een goede nacht toch. Goede voortzetting. Goed zo, en dan ga ik het laatste woord geven aan een oude bekende. Uh, niet meer aan een beller, helaas. U, uh, als u nu nog probeert te bellen, dat gaat, uh, gaat niet meer lukken. Want ik wilde het woord nog even geven aan dokter Willem Drees. En waarom doe ik dat? Om, omdat ik een prachtig fragment tegenkwam over hoe hij spreekt. De, hij zei dat in 1978, in de vorige crisis. Misschien heeft u die ook al wel meegemaakt. En hij sprak toen over de oude armoede, rond 1900. Laten we daar even naar luisteren ter eh, eh, lering en de vermaak en een stukje relativering. Laat ik vooropstellen dat ook als men werk had, was men in ongunstige positie. De lonen waren heel laag. En er was bijvoorbeeld geen kinderbijslag. En er waren nogal grote gezinnen. Dus grote gezinnen bij een heel laag loon. Dat schiep bijzonder grote moeilijkheden. De werktijden waren heel lang, dikwijls zes keer twaalf uur. Men woonde ook slecht. En er waren toen in Amsterdam, er was natuurlijk later ook altijd nog woningnood... en door de wereldoorlog is dat weer sterk geworden... maar er waren toen veel woningen, die kelderwoningen waren... oorspronkelijk als kelder bedoeld, die als woning ingericht waren. Enkel kelder en toch woning... Er waren klotwoningen, heel anders dan wat men tegenwoordig nog verouderde woningen, want echte klotwoningen die op grond van de woning werd toen die tot stand was gekomen, ook uh, toen pas aan het begin van de eeuw, konden ze afgekeurd worden en werden ze onbewoonbaar verklaard. Daarnaast had je nog de toestand van verdiepingen, waarbij je één gezin voor had en een ander gezin achter, dat was natuurlijk ook een zeer beperkt huisvesting en bovendien was dat al zo dat je zat of aan de zonkant soms of je zat altijd aan de schaduwkant maar dat was dus, de, die toestanden waren dus ook als je werk had en normaal leefde, waren uiterst ongunstig en de vrouwen hadden daardoor ook zwaar maar nu was er helemaal geen sociale zekerheid men moet goed begrijpen. Er was geen enkele voorziening bij werkloosheid. Er was geen enkele voorziening bij ziekte. Er was geen enkele voorziening bij ongevallen. Er was geen voorziening bij ouderdom. Er was niets. Er was niets dan het burgerlijk armbestuur dat bovendien alleen wat mocht doen nadat eerst als men lid van een kerk was gevraagd... was aan een paar half jaren armbestuur of aan de hervormde diaconie of de gereformeerde diaconie, zo En dan, als dat niet zo was, mocht pas de gemeente bijspringen... en deed dat in het algemeen uiterst beperkt. En men had nergens dus recht op. In het begin van de eeuw nog onder het Liberale kabinet... dat van 1997 geen aan, aan bewind is geweest is de ongevallenwet tot stand gekomen... die aan arbeiders die een ongeval kregen in de industrie... een uitkering garandeerde. Dat is het beginpunt eigenlijk geweest van de sociale zorg. Maar dat is dus allemaal pas later gegroeid... En uh, ik heb gezinnen gekend waar je ja, zegt, ja, daar, hier kan geen blindpaard schade doen. Hè, omdat er niet aan het allernodigste was overgebleven. Omdat alles wat ze hadden was of naar de bankverlening gebracht of verkocht. Om nog wat, wat geld meer te hebben. Mm. Men, men, men werd ook eigenlijk wel verplicht zelf tot het uiterste te gaan. Voordat uh, burgerlijk aardig bestuur bijsprong. Voordat daar parochia bestuur of de diakonie. Die natuurlijk ook geen onbeperkte middelen hadden. We konden bijspringen. Daarnaast waren bejaarde bejaarden te huizen... maar die waren natuurlijk zo heel anders ingericht... dan dat tegenwoordig het geval is. Dat was ook armelijk natuurlijk, ja. Ja, in dat opzicht, het levensspijl is veel hoger dan toen. Men beseft tegenwoordig niet meer de jongere generatie... Hoeveel beter men het heeft dan vroeger. En het, men vergeet maar dat men 40 uur werkt in plaats van vroeger 72. En dat men een maand vakantie heeft. Terwijl vroeger arbeiders of helemaal geen vakantie hadden, of maar een week zo. En Men vergeet een beetje de, de, de, hoeveel beter het is. wat levensomstandigheden betreft, ook wat inkomsten betreft. Uh, alles, het hele levenspijl over de hele linie, eigenlijk is zeer aanzienlijk gestegen. Uh, dus uh, de toestand is, de, hoewel men juist op het ogenblik in een moeilijke crisis zit... De situatie in ons land leeft heel bezwaarlijk. Grote werkloosheid en al dergelijke dingen. Maar uh, men, men heeft het materieel uh, veel gunstiger dan men het vroeger had. En men is uh, vooral zekerder van zijn bestaan dan toen. Ja, het is apart, hè? Om, om hem weer terug te horen. Dr. Willem Drees is overleden in 1988. En ik keek het even naar de De beste man heeft meer dan een eeuw geleefd. Wat, wat heeft hij allemaal meegemaakt? dus Hij vertelde nu over de situatie rond 1900. En dat vertelde hij trouwens in 1978. En dat had, hij had het zomaar vandaag kunnen zeggen. Want we zitten weer in eenzelfde soort crisis. En, en die man heeft twee wereldoorlogen meegemaakt. Nou ja, ongelooflijk. Wat, uh, wat bijzonder om, om hem ook eventjes op deze manier het woord te kunnen geven in deze nacht over de crisis en over de armoede. De nieuwe armoede, de oude armoede. Ja, en, uh, ik, uh, ik denk dat er genoeg is gezegd uh, in deze twee uren... over de armoede en hoe daarmee om te gaan. We gaan, uh, we gaan zo meteen verder met muziek. Maar nu eerst het nieuws.